De relatie tussen beide landen staat onder druk na een incident bij de grens waarbij vijf Egyptische grensbewakers om het leven kwamen. De finale van de US Open gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg in zijn halve finale partij de Brit Andy Murray in vier sets. Servier Djokovic won eerder op de avond in vijf sets van Roger Federer. De Zwitser had in de vijfde set twee matchpoints op eigen service, maar kon die niet verzilveren.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 Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het is vandaag 11 september 2011. En dat is precies tien jaar geleden dat Amerika en de rest van de wereld... werden opgeschrikt door een serie aanslagen in New York en Washington. En u zult daar natuurlijk vandaag op Radio 1 veel meer over gaan horen. Wij gaan er in dit zondag ook aandacht aan besteden. Mijn gast is vanmorgen Gertjan Segers. Momenteel is hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Maar Gertjan, we hebben je uitgenodigd omdat jij in de tijden van de aanslagen in Egypte woonde, in het islamitische ja. Egypte. Dus jij hebt een heel ander perspectief... of tenminste, je hebt gezien ja. hoe de aanslagen daar zijn beleefd. Ja. En laat ik daar ook maar echt mee beginnen. Want ik denk dat, dat na de moord op John F. Kennedy... De, de Twin Towers aanslagen... dat iedereen weet ongeveer waar hij op dat moment was. Ja. Jij weet volgens mij nog wel waar jij was op het moment van de aanslagen. Ja, zeker. Ik was um, op het moment van de aanslagen... zelf was ik op mijn kantoor, ik werkte bij een uitgeverij... en um, dan komen druppeltjes nieuws komen binnen. Dat nou ja, ik las ergens een, een, op internet dat er een vliegtuigje in een toren was, uh, was ja. gevlogen. Nou, wat een, wat een stomme tijd. En zoals je dat wel vaker hebt, hele grote gebeurtenissen, dat, dat begint heel klein. En het wordt, wordt, wordt nou ja, per kwartier wordt dat, wordt dat groter. Ja. En zie je pas de, de, nou ja, de, de ware proporties. Uh, wanneer die, dat, had jij door dat geen sportvliegtuigje was? Um, dat was toen ik. Want um, uh, ik weet inderdaad nog precies wat ik allemaal deed en wat er allemaal uh, gebeurde. Wij hadden net een telefoontje gekregen van een reisgezelschap uit Nederland en iemand had zijn heup gebroken. Oh. Een meneer had zijn heup gebroken en moest naar het ziekenhuis. De mensen die wisten de weg niet en die hadden hulp nodig. Die, die, die hadden op de een of andere manier ons uh, um, adres hadden ze en die hadden gebeld zijn van kun je ons helpen. Dus wij moesten één dochter bij vrienden afgeven. Uh, die zouden blijven. En dan doorgaan naar het ziekenhuis. En toen ik bij die vrienden binnenstapte En die waren CNN aan het kijken. Toen zag ik, dit is inderdaad veel groter dan ik dacht. En toen ook in het ziekenhuis, daar stonden alleen maar tv's aan. En doktoren spraken erover. Dus dat werd steeds groter. En die hele avond draaide het daarover. En ik weet nog dat ik... Dat is wel een gebeurtenis die mij is bijgebleven. En raakte dat ik over straat liep met die vrouw van die man die zijn heup had gebroken. Wij moesten bellen naar uh, Nederland. Wij liepen over straat richting het postkantoor. En ik zie een groepje mannen uh, uh, lachen in mijn richting en zeggen... Um, dat is een Amerikaan. Met ontegenzeggelijk uh, enige blijdschap... Ja, ja. Uh, over het feit wat er, uh, wat er gebeurd was. De aanslagen die daar, uh, die daar uh, hadden plaatsgevonden. En in de vondstelling dat ik een Amerikaan was. Um, en dat was eigenlijk de eerste schok van die... Uh... Dus je hebt dat nieuws ongeveer een kwartier gehoord... Ja, langer Dan loop je maar. Ja. Ietsjes ja. langer. je loopt over straat. Ze denken dat je Amerikaan bent. en ze lachen je in je ja. gezicht eigenlijk ja. Ja. uit. Ja. En daarna kom je in het ziekenhuis met een Amerikaan. En hoever... Nee, was een Nederlander, was dat? Ja. Het was een, ja, ne ja, het was een ja, Nederlandse. Het was een Nederlander. Een oh. Nederlandse man die daar, die daar lag. En die kwam terug van zijn uh, operatie. En die arts ja, had een soort half oog uh, voor die man. Die kwam net binnenlopen. Ja. die had nog, nog, nou ja, was nog half uh, dizzy van zijn, uh, van zijn uh, narcose. Die lacht daar en die artsen die kijken met de halve naar hem, maar uh, met minstens zoveel aandacht naar de uh, tv die daar stond. En toen uh, zijn mijn vrouw en ik, die, uh, die, die man die werd wakker en die keek en die zei: Joh, uh, wat is er aan de hand? Ze van: Nou, er zijn aanslagen geweest en waarschijnlijk zijn het, uh, zijn het moslims. Ze hoorden het woordje moslims, die uh, Egyptische artsen, ja. en, nou ja, als door een adder uh, gebeten. Nee, nee, nee, nee, het zijn Japanners. Dat is een soort nou ja, afweermechanisme van: Het kunnen geen Arabieren zijn geweest, het kunnen geen moslims zijn geweest. Um, en ja, ja, goed, we wisten het ook nog niet, uh, niet zeker wie, wie erachter zaten. Maar algemeen werd er vanuit gegaan dat van, het zal wel een terroristische aanslag zijn geweest. Ja, ja. Gone. My city, of Where we we'll slept, you took my heart when you left without your sweet kiss my Dat was uh, Bruce Springsteen met uh, city, uh, My City in Ruins, of My City of Ruins, moet ik zeggen... Uh Natuurlijk een ontzettende Amerikaanse artiest, Bruce Springsteen. Op dit uh, liedje is ook een heel mooi filmpje gemaakt met beelden van uh, 9-11. En uh, nou ja, dat is natuurlijk op YouTube te vinden. Wij hebben het voor uh, vandaag ook op onze website gezet. Dus uh, daar kunt u even dit prachtige nummer nog een keertje luisteren... maar ook de beelden erbij bekijken. Um, u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast is vanmorgen Gertjan Segers. En Gert-Jan was, uh, was in het islamitische Egypte op het moment van de aanslagen. Gertjan, wat, wat deed je eigenlijk voor werk in Egypte? Ik was uitgezonden namens uh, uh, kerk hier in Nederland, de protestantse kerk. En, uh, dus je was zendeling? Zendeling, ja. uh, uitgezonden naar een christelijke uitgeverij. Met als doel om de kerk daar, nou ja, wat dan heet, uh, toe te rusten, te helpen, trainingen te geven. Uh, wat betekent het om christen te zijn? Wat betekent ja. het om minderheid te zijn uh, in een land met een islamitische meerderheid? Dus daar heb ik uh, zeven jaar heb ik, uh, heb ik gezeten. Uh, maar, maar dan ben je daar zendeling? Ja. En, en misschien dat, ik, dat deze vraag nog wel veel pregnanter is, hoor, uh, tien jaar na 9-11. Maar eigenlijk ben jij het summum van de westerse waarde ongeveer, uh, in islamitische ogen. Ga jij daar brengen? Wordt dat als aanmatigend ervaren dan in Egypte? Nou, ik ga niet zoveel brengen als wel, uh, ik kom langzij bij uh, zeker de Egyptische christenen. Dan is ook wel een vraag die, die, die toen ook wel veel is, uh, is gesteld. En, Um, ik denk dat ik daar van tevoren wat meer ongemak over had uh, als achteraf. Omdat ik heb gezien dat het uh, voor, mensen ontzettend, voor de kerk daar ontzettend belangrijk is. Uh, een kerk die altijd een minderheid is. Altijd het gevoel heeft dat ze in hoek hmm. zitten waar de klappen vallen. Nee, maar uh, het gaat me niet om de christenen. Maar hoe, hoe reageren moslims, moslims daarop? Um, uh, wisselen. Maar ik heb... Eer, ik, Um, als je een, een gesprek hebt, het is heel makkelijk om over geloof te spreken. In, in Egypte. In Egypte, ik bedoel, stap een, een, een taxi in. En, uh, of het gaat over voetbal of het gaat over, uh, over God. En dat kun je soms zelf een beetje, een beetje sturen ook. Um, ik heb daar nooit, nooit, bedoel, mensen gingen ervan uit dat ik, dat ik christen was. Of uh, um, vroeger daarnaar waren mm -hmm. geïnteresseerd. En uh, dat levert gewoon een goede gesprek op. Dus dat is heel anders dan, dan hier. Ik, nee, ik heb daar nooit, nooit enige vervelende reactie gehad. En is het gevaarlijk om christen te zijn in Egypte? Niet om christen te zijn. Uh, of zelden. In ieder geval uh, voor mij zeker niet. Hmm. In het zuiden is het soms wel uh, gevaarlijk... als er veel spanningen zijn tussen moslims en christenen. Maar, maar waarom maar, is het voor jou niet gevaarlijk? Um, nou, mensen gaan ervan er uit dat ik christen ben. Of je bent een westeling. Dus je bent geen, waarschijnlijk geen, geen moslim. Um, en dat is prima. Maar dus, voor de Egyptenaren zelf? Egyptenaren zelf is het, uh, uh, kan het lastig zijn mm -hmm. om, om christen te zijn... maar de, de, de, de groep die het echt heel uh, lastig heeft... dat, is degene, dat zijn degenen die christen worden. Dus dat zijn moslims die uh, op een goed moment... kennis maken met het evangelie, de Bijbel lezen... en dan een besluit nemen om... Uh, uh, om christen te worden, om Jezus te volgen. Nou, Dat zijn mensen die, uh, die moeten vrezen voor hun leven. Dus ik heb dat ook van heel dichtbij heb ik dat meegemaakt. Dat een, uh, een goede vriend van mij... die in een hele radicale islamitische groep had gezeten... Ja. Uh, de Bijbel was gaan lezen en een, een besluit had genomen... van joh, ik, ik, ik, ik wil Jezus volgen. Ja. Die zei, ik sta iedere ochtend op met het besef... dit zou mijn laatste dag kunnen ja, zijn. Ja, maar, maar hoe, hoe uitzicht dan, dan die dreiging? Uh, in zijn geval was dat een oom die had gezegd... wij zullen niet rusten totdat jouw bloed stroomt door de straten van Cairo. En, en dat gebeurde ook? Dat soort afrekeningen uh, gebeurde ook? Ja, even. dat soort afrekeningen vinden soms plaats. Het is vooral dreiging, uh, soms een, uh, alleen een aframmeling... maar soms ook, uh, inderdaad, letterlijk wordt iemand uh, vermoord. Ja. Ja, met zijn enige misdaad is dan dat hij christen is geworden... dat hij zich aangesproken voelt door het, door het evangelie. En, en als uh, seculier worden... Als we besluiten, nou, niks meer te geloven? Ja, niks, dat is geen, dat is geen optie. Uh, of je bent uh, vaag moslim of seculier moslim, of je doet er niet veel aan. Maar je zult je altijd, altijd moslim blijven noemen, of uh, christen dan. Dus op je identiteitskaart staat ook of moslim of christen. Dus dat zijn de enige twee categorieën. Staat je, zelfs op je identiteitskaart. Op, precies, en dat is een deel van het, van het uh, probleem. Dus dat verdeelt die samenleving ook, langs religieuze lijnen. Um, maar inderdaad, niks is geen optie. Letterlijk, bij de burgerlijke stand, uh, dat kennen ze niet. Dus als een westeling langskomt en uh, ze vragen, Joh, ben je moslim of christen? En die zegt, ik ben niks. Dan kijk zei, Joh, wat, wat, wat? dat kan helemaal niet. Ja. Dus je, je hebt wel moslims in alle soorten en maten. En ook moslims die ja, eigenlijk, eigenlijk agnostisch zijn of, of misschien wel uh, atheïstisch, Maar die zullen zich in culturele zin altijd moslim blijven noemen. Ja. Dan ben jij daar aan het werk. Wat, wat was je dagelijkse werk? Uh, um, zorgen voor vertalingen, voor uitgaven van um, educatieve programma's... Uh, trainingen geven, uh, trainingen aan studenten, aan kerkleiders... Aan, op scholen, dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. En toen werd het uh, 11 september 2001. Ja. Hoe heeft dat, je werk daar toen nog veranderd? Um, ja, de islam is, is uh, veel nadrukkelijker in beeld gekomen... Maar het heeft ook wel mijn blik op die samenleving veranderd. Ik weet nog dat ik daar over straat liep. En het was, ik zat er tien maanden, elf maanden denk mm -hmm. ik. En dan zit je in een soort culturele honeymoon. Alles is mooi, alles is fijn ja. en het is allemaal interessant. En, en, en ik liep daar rond en ik had gesprekken met mensen... die oprecht tevreden, blij waren met dat wat er op 11 september was gebeurd. Ja. En ik weet de vervreemding die ik voelde, dat ik ook over straat liep... En, ik moest daar ook weer. Nou ja, ik moest mezelf ook, eh, ook toespreken. Van dat ik niet naar allerlei daders zat, zat te kijken. Maar ik, ik heb een tijdje da daar, daar rondgelopen met het idee van oké. Okay, dus dit zijn mensen die dit fantastisch vinden. Dit is blijkbaar een godsdienst die dit aanmoedigt of heb jij mogelijk ook maakt. De, de, de tuterende auto's gezien. Uh... Daar hebben we ook wel beelden in Nederland van gezien... vanuit de islamitische wereld. Nee, ik heb, nee. Feest ik heb wel uh, verhalen gehoord over inderdaad, mensen... die net koekjes op straat gingen uitdelen. En, maar ik heb dat niet zelf gezien. Ik heb dat niet, maar ik heb wel inderdaad, verhalen van andere westerse vrienden... die dat van heel dichtbij hebben meegemaakt. Uh, een gezin bij ons uit de internationale, uh, internationale kerk waar we zaten... Ja. die toen zijn bies heeft gepakt... die inderdaad te maken had met buren... die inderdaad een enorm feest, feest gingen geven vanwege de aanslagen. Zij zijn vertrokken uit de gete? Toen, zij, toen zijn, zijn die Amerikaanse vrienden die hebben, die hebben gezegd... nou, in, in dit land kunnen wij niet meer leven. En nee. die, zijn, die, die zijn vertrokken. Ja. Is dat voor jou zelf nog een optie geweest? Nee, zeker niet. Nee, op geen enkel moment. Ja. Want, heeft het, want dat, dat was die vraag die ik net stelde. Van, heeft dat nou invloed gehad op je werk? Jij zei je beeld veranderen naar hoe ja. je die samenleving bekeek. Ja. Maar werd jij ook op een andere manier bejegend... met je christelijke zendingswerk daar? Nee, nee. nou kijk, ik, ik liep niet met een, uh, met een bordje uh, op mijn, op mijn uh, Colbert dat ik dat ik was. Um, dat is niet echt verstandig om um, dat van de daak af te, te schreeuwen. Mm. Maar um, nee, het, maar het heeft wel mijn denken veranderd. Het heeft, als ik als ik terugdenk aan de afgelopen tien jaar, 11 september heeft, heeft eigenlijk sindsdien wel een rol gespeeld in mijn leven. Dus en daar is het vooral natuurlijk, de enorme uh, tegenstelling tussen Oost en Westen die, die een rol begon te spelen. Uh, toeristen die wegbleven, dus de economie die een ja. en, enorme optate kreeg. Uh, de sympathie die er ook was voor uh, Bin Laden. Dus het, het, het deed ook heel veel met um, de samenleving in, in het Midden-Oosten, in um, Egypte. Daar, daar was natuurlijk de, de aanval op uh, Afghanistan. Dat was de oorlog in ja. uh, Irak. Dus dat, dat zijn allemaal momenten geweest die um, er heel diep inhakten uh, bij, bij de um, Egyptische samenleving ja. en ook ja, bij onszelf op dat moment. Omdat het toen gewoon ja, ontzettend spannend werd. Maar jij hebt daar geen vijandigheid ervaren, meer na 9-11? Um, ik heb uh, uh, beroerde discussies gehad, ik, uh, mm. uh, beroerde gesprekken. Dat, dat je met iemand in de, in de, in de taxi zat die dan vertelde... van uh, dat Israël er wel achter ja. zat. En dat uh, de, de dag voor 11 september kregen 500 Joden een telefoontje van de Mossa... dat ze de, die volgende dag niet naar hun werk moesten gaan. Dat soort verhalen werden... Nou ja, massaal rondgestrooid. En er was, is dat echt gebeurd, of denk jij dat dat nee, een, een, een broodje-aap verhaal is? Absoluut broodje-aap, uh, volkomen flauwekul. Ik, ik, ik, uh, maar dat is meer dus in, in, die, in, die sociaal, in sociaal opzicht dat het gesprekken domineert. Ja. En, en dat je er ook achter komt dat ik wezenlijk anders denk dan heel veel uh, Egyptenaren. Ik, wij hadden een taallerares, ontzettend een aardige, aardige meid, en wij werden bij hun thuis uh, uitgenodigd. Haar ouders zaten daar ook, haar vader. Als arts. Ja. Goed opgeleide man. Die mij in volle ernst vertelt... dat hij ervan overtuigd is dat Bin Laden... in een vleugel van het Witte Huis zit. Dat hij dus onder één hoedje speelt met, met de Verenigde Staten. Ja, dan zit je zo'n man aan te kijken... en dan weet je eigenlijk niet waar je, die, waar, waar je moet beginnen. Die samenleving is dus gewoon verward. Ja, die projecteren zoals hun samenleving zelf werkt. En dat, dat, dat was de samenleving van Mubarak. Die, die, ja. die van alles bokokstofd achter, uh, achter de coulissen... Uh, met nieuws dat je absoluut niet kon vertrouwen. Dus er zat altijd een verhaal achter. Dus zo werkte die Egyptische samenleving. Maar dat projecteerde zij op de Westerse samenleving. Dat zal daar ook wel zo werken. Er moet iets achter zitten. Wij hebben een, een fragment klaarstaan van de dingen... die langs de rand hier bij ons naar binnen druppelden in, uh, in, in, in Nederland. Uh, het is een fragment van een man die belt... Uh, en ja, die zijn familie opbelt en voorspel inspreekt, en om begrijpelijke redenen wordt daarna het uh, voorspelbericht afgebroken. We gaan er even naar luisteren. Ja end of message. We kregen in Nederland en nog steeds op dit moment... we beleven het allemaal weer opnieuw... dit soort berichten binnen om, om ja, ergens een, een menselijk beeld te krijgen... van ja. die enorme grote ramp. Wat Werden dit soort dingen in de Egyptische media getoond? Liet ze het horen? Ja, het is wel verteld. Maar uh, ik denk dat het een dat zij vooral bezorgd waren over... Eh, praktisch werd het, werd het, had het eh, economische gevolgen. Het had eh, gevolgen na het, voor onlinge verhoudingen. Eh, toeristen dus die, dus we, die wegbleven. Dus ze maakten het heel abstract dus het, eigenlijk. Ja, het was abstract. Het was, het, het, ik denk dat mensen wel oprecht... dat iemand deel oprecht uh, meeleiden had... met mensen die daar overleden. Dus dit soort verhalen hebben ze ook wel gezien, gehoord. Maar um, er was ook een gevoel, een sterk gevoel... van ja, nu weten jullie ook wat lijden is. Nu weten jullie ook... Um, wat Palestijnen meemaken. Nu weet je ook wat wij vaak, vaak, vaak meemaken. Uh, Amerika is de politieagent van de wereld. Gedraagt zich in ieder geval ja. zo. Die krijgt nu een tik op de vingers. En, um, dus, nou ja, De meest wanstaltige reactie was de oprechte vreugde daarover. Ja. Maar er waren heel veel gemengde gevoelens. Heel veel mensen die ergens daartussen in zaten. En wat ik ook wel ergens begrijp. Als je dat nou probeert op een of andere manier... een beetje een verhouding in te geven... is er dan een klein groepje enorme radicalen... die feest staan te vieren... en een grote gemeente die, nou ja, die het nieuws maar tot zich neemt. Hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, ik denk dat de grote, de, de, het grootste had uh, gemengde gevoelens. Die kent dus die mengeling van uh, ver, ja, Maar verdriet, dat is dus meer dan de helft die... Uh, ja, die, die, die, die oprecht medelijden had met, met dat wat daar is gebeurd... en mensen die daar uh, de dood vonden. Maar dus ook, uh, ook daar, bij die groep, had je uh, het gevoel van... ja, maar misschien wel goed dat uh, Amerika een tik op de vingers krijgt. Hmm. Met een, ja, toch een forse minderheid die er um, oprecht blij mee was. Heeft het ook nog iets veranderd bij mensen? Dat ze zeiden, ja, maar dit, dit is niet... Dit is niet meer zoals wij moeten omgaan met het Westen. Ja. Het heeft eigenlijk, is het. Um, ik, zag, ik zag van de week, zag ik Maarten Varossum op uh, tv. Die, die, hmm. die, die, die vertelt van acht me van B. En het is allemaal niet zoveel veranderd. Ik kan daar echt zien dat, dat uh, 11 september uh, ook in de Egyptische samenleving een soort uh, tweedeling creëerde. Aan de ene kant een groep mensen die radicaliseerden... die zich aangesproken voelden door uh, de dappere daad van uh, Bin Laden. Ja. Maar aan de andere kant ook een groep, zei, maar dit is mijn islam niet. Of al, als dit de islam is, dan wil ik er ook helemaal niets mee te maken hebben. Nee. Dus, dus ja, die tweede ding, die zag, je, die zag je ontstaan. Toen ben jij op goed moment, je bent niet direct teruggegaan. Je bent jaren later teruggegaan, ja. even in Nederland geweest en daarna naar Amerika gegaan. Ja. Dus daar ja. zou je kunnen zeggen, de andere pool ja. opgezocht ja. ongeveer. Wat, veranderde, wat is er in het westen veranderd? Uh, ja wij zijn denk ik wakker geschud uit een soort multiculturele droom. Dat is Ook, ook voor mijzelf, is dat, uh, is dat het, uh, het geval geweest toen. Maar ik denk dat de hele centrale vraag. Maar die multiculturele droom, dat klinkt natuurlijk een beetje. Dat, dat, dat is een heel erg Nederlands begrip. Ja. Je ging naar Amerika, ja. die vierde de smeltkroes. Ja, maar ik denk dat daar ook een soort naïviteit was over, uh, over het Midden-Oosten. Al-Qaeda was nog ver weg, uh, Bin Laden, daar had nog niemand van gehoord. Mm -hmm. De dreiging was, was, was niet um, reëel. Maar ik denk dat de centrale vraag is gekomen... Uh, is wie zijn wij, wat zijn onze waarden, waar staan wij voor, uh, wie zijn wij uh, in de wereld? Nou ja, daar zijn een heleboel verschillende antwoorden op gegeven. Want hoeveel, hoeveel jaar geleden is het dat jij in Amerika bent geweest? Dus dat is uh, 2007, 2008. 2007, 2008. En wat was het sentiment over de islam toen jij in Amerika terechtkwam? Um, nou, dat, dat, dat, dat, dat viel wel mee. Ik denk dat het bij ons dat het heftiger is, of dat het debat heftiger is... dan het, dan het in de Verenigde Staten ja? al, uh, um, over het algemeen is. In ieder geval in de kringen waar ik, uh, waar ik verkeerde. Dat was tamelijk gematigd. Uh, dus er zijn er maar, natuurlijk... maar jij zat in Washington? In Washington, ja. ja. ja. Ik studeerde op een universiteit. Uh, dus dat is misschien ook wel een heel, heel een, ja, een ander segment ja. dan... Uh... Je, je, je leest de verhalen ook deze week weer in de New York ja. Times... Van, van een heleboel New Yorkers die zich nog steeds zich niet helemaal thuis voelen in hun stad. Uh, het heeft, New York heeft het absoluut veranderd. Uh, maar veel mensen zeggen ten goede. Dus dat het de stad ja? die, waarin mensen alleen maar voor zichzelf leefden... alleen maar haast hadden, alleen maar renden... Dat er iets van menselijkheid is gekomen in die, in die stad. Uh, dat zijn, dat, ieder geval dat zijn de, de, de verhalen die ik toen, toen heb gehoord. Ja. We gaan daar zo verder ja. over praten, maar het is inmiddels half acht. Dus wij gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS Journaal. Ja, over de hele wereld wordt stilgestaan bij de aanslagen van 9-11, vandaag precies tien jaar geleden. President Obama bezoekt later vandaag de herdenkingsdiensten in Pennsylvania, Washington en New York. Op Ground Zero, de plekken waar de Twin Towers stonden, wordt een monument onthuld. In Den Haag is vanmiddag een herdenkingsdienst in de kloosterkerk, waarbij premier Rutte aanwezig zal zijn. Het onweer van gisteravond heeft vooral tot problemen geleid in de regio Utrecht. Bij Bunnek kwam een boom op het spoor terecht... en er waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond negen uur gaf het KNMI een waarschuwing voor zware onweersbuien. Die trokken van Zeeland naar het Noordoosten. Op sommige plaatsen telde het KNMI 800 bliksemflitsen per vijf minuten. En de finale van de US Open gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg in zijn halve finale partij de Brit Andy Murray in vier sets...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 Ja, goedemorgen, en uh, mooi dat u luistert. Nou, dit is de zondag. Als u net inschakelt, wens ik u natuurlijk een goedemorgen. Um, het is vandaag 11 september, precies tien jaar geleden... dat er in Amerika de aanslagen zijn geweest, New York en Washington... Uh, met de vliegtuigen, onder andere in de Twin Towers. Uh, ook vliegtuig in het Pentagon. Uh, nog een andere neergestort. En wij praten daar vandaag over met, uh, met Gert-Jan Segers. gert is tegenwoordig directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie. Maar op het moment uh, van de aanslagen woonde en werkte hij in het islamitische Egypte. En, um, uh, en daarna is hij naar Amerika gegaan om daar nog een paar jaar te werken. En we hadden het net over uh, hoe jij het uh, oppikt in Amerika. En ja. jij zei ergens dat het in New York. dat er al groot verdriet is geweest, ja. maar dat het ook de samenleving zachter heeft gemaakt. Ja, ja, kijk, ik vind het moeilijk, want ik woonde dus in Washington en niet in New York. Dus, en ik heb ook geen vergelijkingsmateriaal, dus ik moet gaan afgaan op, ja. op, uh, op verhalen. Maar dat is wat, wat veel uh, Amerikanen zeiden van: New York was toch ergens. Uh, ja, een, sta, sta, een stad op zichzelf. Um, met een enorme werkdrift en, en uh, um, een rush. En ja, het heeft iets met die stad gedaan. Die, die, die, die stad was in shock. Maar mensen werden ook tot elkaar veroordeeld. Begonnen te praten tegen elkaar. En ja. Uh, dus, dus ja, het heeft, het heeft mensen, mensen wel dichter bij elkaar gebracht. Dat is natuurlijk iets, iets in het collectieve geheugen gegrift. Ja. wat iedereen toen heeft meegemaakt. Toen ging jij terug naar Nederland. Hè? jij zei net al dat de beleving en de reactie in Nederland toch anders was dan in Amerika. Ja. Waar verschilde dat dan in? Um, wij, um, wij hebben natuurlijk daarna hebben wij, um, ook nog Theo van Gogh meegemaakt... maar al vrij snel na 11 september uh, kwam Pim Fortuyn op. Ja. En dat is een sentiment geweest wat ergens al sluimende... maar wat nooit aan de oppervlakte was, uh, was gebracht. En Pim Fortuyn bracht dat aan de oppervlakte. En... Het werd al heel snel een uitslaande brand. Ja. Uh, met je... daarna zijn uh, uh, de moord ook op hem. Dus het, dat, dat heeft eigenlijk nou ja, afgelopen tien jaar... Uh, uh, Fortuyn, uh, Verdonk, Wilders, uh, daarvoor al uh, Bolkenstein... Er is wel een soort rauwheid in het Nederlandse debat. Um, Zou ik zeggen hysterie? Yeah. Er ja. Zijn, er zijn echt hysterische tijden geweest... Um, het was denk ik zeker na, na de moord op Van Gogh. Ja, ik, want ik heb hier het voor uh, me liggen. Uh, je hebt um, uh, een bundel geschreven. Ja. Je hebt, bent sowieso veel met het onderwerp uh, islam bezig. Ja. Maar je hebt ook voor de ChristenUnie een bundel geschreven. Je hebt voorwaarden voor vrede. En dat, eigenlijk gaat het over hoe zouden we politiek gezien moeten omgaan met, met die islam. Ja. Die begin jij niet bij de Twin Towers aanslagen. Nee. Maar die begin jij bij Theo van Gogh. Ja. Is dat belangrijker geweest? Ik denk voor Nederland wel. Um, en goed, daar zou je over, um, over kunnen twisten. Maar ik denk dat 11 september... dat wij dat toch nog ergens van een afstand hebben, hebben bekeken. Uh, dat was toch de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die reageerden door Afghanistan en Irak aan te vallen... en de oorlogen te beginnen. Um, maar wij waren nog ergens toeschouwer. Hmm. Maar bij Theo van Gogh um, ja, was het, was het uh, om de hoek. Was iemand, ja. was de, hij noemde zichzelf de dorpsgek. Maar het was iemand die we allemaal kenden. Die opeens door iemand die in Nederland was geboren, in Nederland was opgegroeid... Ja. een goed Nederlands sprak, uh, uh, goed geïntegreerd was, uh, werd hij uh, vermoord. Dus, en, en, en dat leverde direct een demonstratie op. En ik denk dat dat mensen dieper geraakt heeft in Nederland ja. dan 11 september. Ja. Is, dat, is de Nederlandse samenleving dan eerlijk over de islam? Want jij hebt de islam eigenlijk nou ja, van binnenuit... Ja. of meer van binnenuit dan een Nederlander in die in Nederland woont... in ieder geval heb jij die meegemaakt... Ja. Zijn de Nederlanders te wantrouwig tegenover de islam. Um, ook daarin denk ik dat er twee reacties zijn. En um, ik heb nog altijd niet het, het gevoel dat het wat dan heet het islamdebat, dat, dat tot rust is gekomen en dat we werkelijk spreken over de dingen waarover we, we moeten spreken. Waar zouden we je, dan over moeten spreken? Um, je ziet eigenlijk twee reacties. En uh, uh, dat zijn twee extremen, en uh, zoals altijd moet je ergens dan uh, tussenin gaan zitten. Ja. Maar de ene extreme is die je eigenlijk zag bij uh, iemand als uh, Job Cohen... die um, nu deze week zei in trouw... eigenlijk ken ik de islam niet. Eigenlijk had ik helemaal niet zoveel met moslims te maken. Maar onmiddellijk na 11 september zei hij... het is prima als moslims via de islam integreren. Of de islam is een prima pad mm. voor integratie. Dus je kent de islam niet... Maar je mag het dus niet over oordelen. Maar het is uh, prima uh, voor moslims. Dus dat is een soort politieke correctheid. Van je, je, je mag niks kritisch over de islam zeggen. Je mag geen kritische vragen stellen. Want oei, dat zou wel eens pijnlijk kunnen zijn. Ja. En dat is bijna wat, wat, wat eh, ik geloof dat Eddie Terstal, een filmmaker... die noemt dat betuttelracisme. Dus dat is een soort ontzien van moslims... waarbij je moslims niet helemaal voor vol aanziet. Want dat zijn hm. een soort kwetsbare zieltjes... die je geen kritische vragen mag stellen. Dus dat is de ene kant van het spectrum. Ja. En dat lijkt me niet gezond. Want je moet het debat voeren over wat heeft deze aanslagen mogelijk gemaakt. Waar, waar komt dit uit voort? Waar ja. komt dit radicalisme uit voort? Bij de andere kant is dat de islam, zoals Geert Wilders daarover spreekt... alleen maar fout is, alleen maar verschrikkelijk... en altijd zal leiden tot geweld en, en eh, extremisme. Ja, dat is, dat is het andere uiterste. En dat is ja, beide tamelijk ongezond. Eh, wat er moet gebeuren is een open, ja. eerlijk debat met moslims. Waar sta je voor? Hoe sta je tegenover de vrijheid van godsdienst? Hoe sta je tegenover de liberale democratie? Nou, dat, dat is het debat wat nog volop nou, gevoerd moet worden. Oh, dit is een debat wat gevoerd moet worden. Maar hoe denk jij er zelf over? Jij hebt die, die, die islamitische samenleving ja. van binnenuit meegemaakt. Denk jij bij, bij de islam Denk jij aan moslims die je kent? Ja. Mensen? Of denk jij aan een religie? Ja. Misschien wel ook wel voor jou als christen een concurrerende religie. Ja. Nou, Het is mooi dat je dat, nou, die, die, die twee onderscheidt, want uh, in, in terugblik heb ik wel eens gedacht... In die, wat, wat, wat is er nou met mij gebeurd in die periode mm. in Egypte? En voor mijn gevoel ben ik verder bij de islam vandaan, uh, vandaan gekomen, ja? maar, dichter, maar dichter bij moslims. Dat moet je even uitleggen. Dichter bij moslims, dat is het uh, gesprek, dat zijn de uh, vaak warme ontmoetingen... dat zijn de, uh, soms pittige debatten... Uh, Mensen die voor mij ver weg stonden... die ik niet kende, uh, vreemden waren. Maar je bent, meer, je hebt, je bent ik, door het etiket heen gaan kijken. Van precies, het, zijn, het zijn mensen van vlees en bloed... Met, ja. met, uh, nou ja, de, de, waar je gewoon uh, normaal mee om kunt gaan. Dus, en tegelijkertijd zeg je... je bent verder van islam af gaan staan. Nou, je kunt 11 september niet loszien van, uh, van de islam. Je kunt de aanslagen <coughs> sorry, in Madrid en Londen daarna... die mij misschien nog wel meer hebben geraakt... Hmm. kun je niet loszien van in ieder geval een deel van de islam. De, de islam heeft dat... <coughs> Sorry. De islam heeft dat um, op de een of andere manier... is een broedplaats daarvoor geweest. Ja. Dus in die bedding van de islam... zijn hele een heleboel ook... verschillende stromingen. Maar je hebt ook christelijk fundamentalisme. Christen doen af en toe ook vreselijke dingen. Je kan ook, kan ook zeggen, er zijn er gewoon een paar... die gaan er enorm mee aan de haal. Dat doen ja. christenen ook. Ja. Dat is nou helaas jammer. Ja. Ja. Of zeg jij dat er zitten toch wel echt kernen in die islam Nou, ik vind het lastig om over de kern te spreken. Want ik denk mm. dat moslims voor hun eigen godsdienst moeten oordelen wat de kern is. Ik kan, ik kan daar niet over oordelen. Wat je wel kunt zien is dat eh, er inderdaad in iedere religie fundamentalistische stromingen zijn. Maar de omvang verschilt. En ook de afstand tot, de, nou ja, tot ergens het gemiddelde van mm. die religie verschilt. In het christendom zijn er een paar mensen die nou, abortusartsen willen vermoorden of zo. Maar dat zijn toch extreme uh, gekken ergens aan het uiteinde van het spectrum. Yeah. Terwijl op dit moment binnen de islam uh, de, de fundamentalistische stroming uh, tamelijk omvangrijk is. en wat dichter bij de gemiddelde moslim staat. Uh, dan die, die uh, moordenaar van een uh, abortusarts. tot de gemiddelde christen staat. Maar, maar, maar, maar hoe zie je dat? Want er zijn. Uh, ga je dan alleen af op de hoeveelheid aanslagen.? Want er kunnen ook andere redenen zijn om aanslagen te krijgen. Het gaat niet alleen om aanslagen, maar het gaat ook om um, de reactie van mensen daarop. Dus als ik, toen ik zei dat uh, er toch wel heel veel gemengde gevoelens in uh, Egypte waren... dan zijn dat gevoelens van mensen die ergens sympathie hebben voor Bin Laden. Die zeggen, um, het, het, ik ben het er niet helemaal eens, ik vind het wat uh, te erg... maar, hij heeft al een punt, of maar... Yeah. Uh, hij doet het toch maar. Hè? Hij offert zijn, zijn genoeglijke leefje in Saudi-Arabië op... en gaat naar de grotten in Afghanistan. Ja. Of heeft een moeilijk leven in Pakistan. Tenminste, dat dachten wij. Hij bleek in, in een villa te maar, wonen. Maar is dat, dan... Je zou dat kunnen... Ik bedoel, dan, dan, dan... Dan zijn er allerlei andere elementen... waarom mensen zo'n samenbinlader zouden kunnen uh, bewonderen. Dat hij zich inzet voor een goede zaak. Ja. Uh, maar de relatie die het heeft ja. met de religie, de ja. islam... Ja. Zie jij... Is dat voor jou een directe relatie? Als je... Als je nadenkt als, het West, als de westerse politiek, als, als dat de reden zou zijn. Hmm. Dan zijn er heel veel andere landen te bedenken die veel meer in aanmerking zouden komen. Of waar je veel eerder zo'n reactie zou verwachten. Denk aan Vietnam. Dat nog altijd leidt onder de bombardementen van, van uh, he, wat, wat, de, ja. het afval daar. Wat, wat dat heeft uh, uh, teweeg gebracht. Het is veel eerder te begrijpen dat een Vietnamees zou zeggen... ik ga naar New York en ik ga er iets verschrikkelijks doen... in wraak op dat wat de Amerikanen hebben gedaan. Als het lijden van, noem eens wat, de Palestijnen... als dat de reden zou zijn... dan is het veel eerder voorstelbaar dat iemand uit Zimbabwe... naar Londen gaat en zich opblaast in een, ja. uh, in een bus. Omdat daar veel, veel meer lijden is. Dus het kolonialisme of westerse politiek... dat is niet de enige reden. Dat zijn bijkomende redenen, ja. maar... Wat uiteindelijk het, uh, het, het, het uh, luciferetje wat uh, het brandbare hout in de fik steekt... dat is toch een theologie. Ik zeg niet de islam. Want ik zeg niet dat alle moslims hier, uh, hier achter staan. Maar er is een theologie binnen de islam die zegt... als jij de ongelovige dood, als jij westelingen dood... Mm -hmm is jouw plaats in het in, in paradijs uh, gegarandeerd. Dat is een theologie die zegt... niet het westen zou de dominante uh, cultuur moeten zijn... wij zouden dat moeten ja. zijn. Dus een soort afgunst of een ja, minderwaardigheidscomplex uh, zit erachter. Dus, dus het is een bepaalde theologische stroming binnen de islam... die dit aanmoedigt. Wij gaan uh, luisteren naar onze dichter bij de zondag... die elke zondag iets schrijft over nou ja, hetgene, het thema wij vandaag over spreken. Dichter bij de zondag. Dit gedicht heb ik geschreven voordat de herdenkingen op televisie begonnen en voordat de schokkende beelden van de aanslagen in New York weer werden vertoond van 9 11 Het gevecht. Het motto is: Poëzie kan niets verdedigen. Poëzie is de verdediging. En dat is van HH terbalkt. Nooit begint een nieuw millennium bij nul. Deze begon met 9-11-2001. Cijfers scherp als de scherven van een kapotgesprongen... kapotgesmeten kookpot van aardewerk. In het midden van de wereld is een kookvuur uitgetrapt. En we zeggen... de aarde is niet meer wat. Wat het was? Maar wat was de aarde dan voor de dag... dat vliegtuigen kometen werden, tekenen aan de hemel bloed en vuur. En mensen projectielen om anderen mee te doden. Poëzie kan niets verdedigen. Poëzie is zelf de verdediging. New York is geen smeltkroes. New York is een archipel van eilandjes, van culturen. De wereld is geen smeltkroes. Maar de wereld is wel een kookvuur... met eten genoeg voor 7 miljard mensen. Daarom zeg ik toch... de aarde was, is en zal zijn een plek... Waar dichters en schrijvers emigreren naar Amerika. Waar dichters en schrijvers vaak Duitstalige Roemenen zijn. Of Parijzenaars uit Transylvanië. Zigeuners in de straten van Manhattan. En Polen in de aspergevelden van Limburg. En in Afrika de Zwarte Joden. De echte, ware toekomst van de aarde was, is en kan alleen maar dagelijks steeds meer worden. De veilige woonplaats van elk individu zonder vertoon van papieren op de hoek van elke straat, zonder beroep op het bloed, de geloofsbrief, het volk en het ras. De aarde is het Godgegeven huis van elke koptische christen, in Oslo van elke Somalische Noor, van elke vrouw in Teheran, elke Poolse Tartaar van wie de moslimfamilie al een eeuw of zeven in de bossen van midden Europa woont, van illegale die niet verder kunnen denken dan te sterven op de Dam, over de dreigende controlevrezen van het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam... van alle Oeigoeren in China en van alle met de dood bedreigde journalisten in Moskou. Deze wereld is bedoeld voor elk nog ongeboren kind. De oude en de nieuwe wereld die nog aan het worden is. Daarop heeft elk kind recht. Dat is zo zeker als de baresweeën van New York op 9-11. Dat is ons echte internationale dagelijkse gevecht. Die geboorte. In de 9-11-aanslag als een barenswee. Ja. Wat vind je van die gedachten? Ja, maar, ja mooi, mooi. Een barenswee van een, van een nieuwe wereld, van nieuwe verhoudingen, nieuwe gedachten. Ja... Jij bent zelf ook veel met muziek bezig. En toen wij ons aan het voorbereiden waren op deze uitzending... Ja. vroeg jij of wij een bepaalde plaat wilden gaan draaien... Ja. van een band waar jij gek op bent, YouTube. <laughs> Wat, uh, wat is het verhaal bij deze plaats? We gaan hem zo naar luisteren. Maar vertel even wat het verhaal erbij is. Het is nummer Where the Streets Have No Names van U2. Februari 2002 was de Super Bowl, het grote sportevenement in de Verenigde Staten... waar iedereen, uh, iedereen kijkt aan de tv. En halftime in de rust is er altijd een groot muzikaal spektakel. En de eerste Super Bowl, de eerste halftime uh, optreden na 11 september... was dus februari 2002 zat ik achter mijn tv'tje en uh, keek ik daarnaar. En in de aanloop van dat prachtige nummer... Where the Streets Have, not, the streets have been, dus dat duurt heel lang, die aanloop... werden achter het podium werd dan, uh, werd een heel groot linnen uitgerold... waarop al die namen van al de overleden mensen stonden. En dat draaide maar en dat draaide maar... Uh, totdat dat nummer eindelijk begon. En dat heeft een diep indruk op mij gemaakt. En sindsdien is dit nummer voor mij onlosmakelijk verbonden met 11 september. Toen was dat wat met uh, Where the Streets Have No Name. En uh, als u benieuwd bent naar het beeld wat Gert-Jan uh, schetste... voordat we naar gingen luisteren, dus het filmpje van de Super Bowl met uh, een uh, herinneringsmoment aan de slachtoffers... dan uh, kunt u dat ook vinden op onze website www.eo.nl. Slash dit is de zondag. U kunt daar trouwens ook het gedicht wat we daarvoor luisteren, naluisteren. Um, ik zit dus in de studio met Gertjan jan Segers. gert is op dit moment uh, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Daarvoor hebben we hem niet uitgenodigd. Hij woonde in Egypte uh, op het moment van de aanslagen um, van 9-11. En, um, en we zijn nu uh, dus vandaag tien jaar verder. Ja. En ik vraag me af of heb jij nog contact met mensen in Egypte? Heb je daar nog vrienden zitten? Ja, zeker, zeker. Ik kom, uh, eigenlijk ieder jaar kom ik daar nog wel terug. Ja. Uh, dus inderdaad, en, uh, via, via Skype, via mail. Uh, en we hebben natuurlijk uh, een hele onrustige achter de rug Gaat ja. Op dit moment is het weer uh, ja. een beetje spannend... ...rondom de Israëlische ambassade in Egypte. Ja. Ja. Hoe, wat is jouw gevoel bij wat daar aan de hand is in Egypte? Nou, is dat het, positief? We hadden het net over geboorteweeën. Uh, geboorteweeën uh, uh, geboortewee van uh, New York op 11 september. Dit zijn de geboorteweeën van, uh, van een nieuw Midden-Oosten. Ja? Ja, en dat is eigenlijk wel bijzonder dat het dit jaar gebeurt. Als je bedenkt dat dit jaar uh, zowel uh, Osama Bin Laden is gedood... Ja. ...als de straten van uh, het Midden-Oosten bezet zijn... door mensen die vrijheid wilden, die, die democratie wilden... dan uh, is dat in hoge mate uh, symbolisch uh, bijzonder... dat dat juist samenvalt met deze herdenking van uh, 10 jaar 11 september. Tien jaar geleden stonden, laat zeggen, de overtuigde, uh, lichtelijk... De fundamentalistische moslim stond voor de keuze... Moet ik achter de banier van Bin Laden aangaan? Ja. Moeten wij de gewelddadige strijd, de, de wereldwijde jihad volgen? En is dat ons voorland? Ja. Of is er een andere weg? En politiek was er nooit een andere weg. Omdat het er zaten de, de, de Gaddafi's en de Mubarak's en de Assad's. Die zaten ja. daar. Die van plan waren om de macht over te dragen aan hun zoons. Dus er was totaal geen perspectief en hoop. En opeens, tot verrassing van iedereen, tot verrassing ook van de mensen zelf in het ja. Midden-Oosten... is er opeens nu een weg uh, geopend van democratie. En dat is allemaal nog heel broos en uh, we gaan nog heel veel ellendige dingen meemaken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit wel de geboorteweer zijn van een, van een nieuwe tijd. En jij zegt net, uh, het is symbolisch. Dat het tien jaar na 11 september, dat uh, Bin Laden uh, ja. verdood is... En dat er een Arabische lente is. Dus een soort dus, afsluiting van een periode. Afsluiting van de ene periode, de ene optie. Namelijk de gewelddadige jihad. Um, ja, die, die steeds meer dood draagt te yeah. lopen. Die weg die, die, die, die wordt steeds meer afgesneden. Uh, uh, het ellendige is, is dat je uh, nog met weinig mensen heel veel schade kunt aanrichten. Dat heb, hebben yeah. de jongens van 11 september ook, uh, ook laten zien. Um, dus we zijn er nog niet van af en um, uh, wie weet wat er vandaag, morgen, overmorgen nog, uh, nog zou kunnen, uh, kunnen gebeuren. Maar als je nu een overtuigde moslim in het Midden-Oosten Midden vraagt van wat is de weg naar jouw ideale samenleving, wat is, welk pad mm -hmm. wil jij bewandelen, dan is dat nu veel eerder het pad van de democratie dan het pad van Bin Laden, het pad van geweld. We hadden het uh, voor het gedicht en voor de plaat... hebben wij het gehad over de theologie van de ja. islam. En jij zei, daar zitten, daar zitten toch radicale elementen in. En, en je bewees dat eigenlijk met van... Nou ja, er, er gebeurt gewoon veel, veel uh, terroristische terreur, uh, aanslagen. Terreur, uh, fundamentalisme, radicalisme. Ja. Uh, en nu zeg jij, er zijn mensen die hebben een, een nieuwe keuze gemaakt. Ja. Is het naar jouw idee ook een nieuwe manier... waarop de islam tot bloei komt? Ik weet niet of de islam uh, tot bloei komt. Maar de islam moet wel zijn uh, plek vinden in een pluriforme wereld. Maar is hij dat nu aan het doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik denk, op de ene manier uh, moet de islam zich nu verhouden... tot democratie, tot vrijheid, tot rechten voor minderheden. Want let wel, ik, ik praat, als ik praat over theologie die deze aanslag heeft uh -huh. mogelijk gemaakt... is dat niet de theologie van de islam... maar een bepaalde theologische stroming. Ja. Dus je hebt een heleboel stromingen. Maar um, over het algemeen kun je zeggen... dat democratie en islam, vrijheid en islam... slecht zijn samengegaan. Omdat dat een moeizame combinatie is, is dat geweest. Veranderd. Dat zijn Aan de, ge de geboorteweeën. Dus dat, dat, dat, gaat met, met, uh, uh, dat, dat gaat met pijn uh, gepaard... en met vallen en opstaan. Uh, maar ik denk dat uh, de islam alleen kan overleven... als het op de ene manier... Een vrijheid een plek geeft, uh, recht doet aan minderheden... en de democratische rechtsstaat omarmt. Wij uh, komen aan het eind van het gesprek, Gert-Jan. Uh, wij hebben een traditie dat al onze gasten in het gastenboek opschrijven... wat een ideale zondag is. We hebben er niet heel veel tijd meer voor, maar ik ben nee. wel benieuwd... wat je hebt opgeschreven. Nou, Het is mijn favoriete dag. Het is de mooiste dag. Normaal nu begon die vanochtend begon die wat vroeger dan anders. Maar hij begint uh, wat later dan anders. Uh, met een goed ontbijt, met uh, daarna kerkgang... Uh, rust, tijd uh, voor het gezin. En ik heb een prachtig gedicht. Mag dat nog? Kan dat nog? Nee, ik kan niet. We zetten hem op de website, van... want we hebben nog maar 10 seconden. En uh, met die 10 seconden ga ik uh, jullie melden dat na ons vroege vogels komen. Het gedicht van Heelbrand Rosema en dit gesprek kunt u terugluisteren. En een gedicht van Gertjan Zeger op ja. www.eo.nl/slash dit is de zondag. Ik wens u ook een goede zondag. We hebben een explosie in de exploding right now. You got people running up the street. op de 757. Oh, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to see them I don't know. Two airplanes oh have crashed into the World Trade Center. 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Vandaag precies tien jaar geleden. The United States will hunt down